De Europese Commissie neemt afstand van het PVV-meldpunt voor klachten over Midden- en Oost-Europeanen. De Commissie vindt het verzoek om daar klachten achter te laten een openlijke oproep tot intolerantie. In plaats daarvan moeten Nederlanders een boodschap achterlaten dat Europa een plek van vrijheid is. Ook de regeringen van Polen, Roemenië en Bulgarije hebben hun afkeuring uitgesproken over de PVV-website pvv leider Wilders zegt in een reactie dat Brussel de pot op kan, al dus het ANP. Volgens Wilders heeft de website al 32.000 meldingen binnen en hij vindt het verwijt van discriminatie onzinnig. De aangepaste dienstregeling van de NS duurt nog zeker een week. Dat melden bronnen binnen de NS aan de NOS. Eerder vandaag was de officiële mededeling nog dat de aangepaste dienstregeling in ieder geval tot woensdag zou duren. Ruimtevader André Kuipers krijgt de scheepsbel van het marineschip Hare Majesteit de Zuiderkruis. Het schip is vandaag na 36 jaar trouwe dienst uit de vaart genomen tijdens een officiële ceremonie in de haven van Den Helder. Naar marine traditie wordt de scheepsbel bij het nemen in bruikleen gegeven aan een beschermheer of vrouwen. In dit geval heeft Defensie besloten dat dat André Kuipers moet zijn, want hij bevindt zich het dichtst bij het sterrenbeeld Zuiderkruis, zo redeneert Defensie. Namens haar man heeft echtgenote Helen Kuipers de bel in ontvangst genomen.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 I'm not the one oh, oh. 9 uur gepasseerd en een lekkere muziek op de radio, dat kan maar één ding betekenen. Je bent weer ingezakt bij een nieuwe aflevering van See It, welkom, mijn naam is DJ JK en we trappen af met Parachute Youth, Can't Get Better Than This, nou, hou je dan maar vast, want het wordt nog wel beter vanavond, want wat hebben wij op deze koude vrijdagavond voor jullie in petto, heel veel warme muziek, heel veel, ja, trommels, upliftende house muziek. Ik zeg, nou dat is toch altijd lekker als het buitenvries dat het kraakt Natuurlijk is dat nog niet genoeg voor jullie Daarom hebben wij ook rond die klok van 10 voor 10 De one and only see it party kite. En ik zou zeggen Hij weet trouwens vorige week, wat zeg ik Tot dusver de beste party van dit jaar Dus dat belooft een hoop goeds Natuurlijk hebben wij ook heel veel nieuwtjes we krijgen een Nederlandse album release party van niemand minder dan Ferry Korsten. Wanneer dat is, waar dat is. Gewoon le lekker blijven luisteren bij die radio. Het komt vanzelf voorbij. Natuurlijk dit weekend. Wie weet het nog niet. Is er Dance Fair. Wie komen daar allemaal? Nou, ik heb ze allemaal opgeschreven. En ja, een speciale gast komt er dit weekend ook naar Dance Fair. Wie dat is? Dat hoor je straks allemaal. Natuurlijk gaan we ook eventjes kijken naar Grotesk. Presents A surge in Sunrise. Deel 10 alweer. Ja en dit weekend is er ook. Een soort van Valentijns Party. Met hele grote namen. Nou wil je dat allemaal niet missen. Dan zou ik zeker de komende twee uur blijven luisteren. Want ook een tweede uur van zie je het vanavond. Hebben een hele lekkere mix voor je klaarstaan. Welke dat is. Ja ik zit vanavond vol met raadsels. Die hoor je natuurlijk straks voorbij komen. Hierbij zie je het. eerst, Lekker. Trommelen met René, Mes en Sander berg. Dit is Chemical Leaf. Op jouw c heb antwoord. Zie het in de house. Zet de kachel rustig, gaatje lager. Wat een muziek. Die brengt een hoop warmte naar binnen. En ja, als je die tafels en die stoelen aan de kant zet, kun je ook nog een dansje meewagen. Hou hem dus hier bij Sien. En ja, er komen gelijk mailtjes binnen. Ik heb hier een mailtje binnengekregen van Kim. En Kim zegt, oh wat een heerlijke trommels. Je kunt wel horen dat dat de sound is van René Ames. En ja, daar ben ik toch best wel een beetje fan van. Mag ik eerlijk toegeven? En waar ik ook fan van ben, ja dat is toch wel Ferry hè? Trains is niet helemaal mijn ding. Maar als je ziet wat Verry Korsten kan doen, nou ongelooflijk. En als je er ook fan van bent, ja dan heb ik goed nieuws van je. Want op zaterdag 10 maart. Release Ferry Korsen officieel zijn vierde artiestenalbum Weekend in Nederland tijdens Full On Ferry in de Matrix. Ja, het album wordt op 24 februari uitgebracht en bevat 14 tracks plus een iTunes bonus track. Voor Weekend werkte Ferry onder andere samen met sterren als Armin van Bura, Sarah Bettens, Dwayne Harden en Betsy Larkin. De single 1 No Stoppen met Ben Heek is momenteel overal te horen. De release party is tevens de kick-off van de wereldtour van Ferry's succesvolle concerten heeft Full On Ferry Met topartiesten uh, top als Ferry Corsten zelf, Ali en Villa, Zoo Brazil en Mark Sims Als opener is dit een avond om niet te missen Met Weekend viert Ferry Corsten Zijn twintigste jaar als DJ Producer in de wereldklasse van de Electronic Dance Music De eerste single die van Weekend afkwam Was het Feel It Gebombardeerd tot Craneslam op Slam FM En playlisted op Radio 58. De nieuwste single, de Electroid 1-0 no stoppen met Ben Heek, werd tevens tot Slam verkozen. Tijdens full ferry en weekend release party zal so ferry course back-to-back -back draaien met Ali en Villa. Sue Brazil uh, komt natuurlijk ook langs en uh, verzorgde Resident uh, Mark Sims de opening. Natuurlijk komt Ferry zelf ook met een solo set. Ben Heek, de vocalist van zijn hitsingle 1, No Stop In, een live performance uh, geven. Kaarten voor Full Ferry weekend release party bedragen 20 euro. Exclusief fee en zijn verkrijgbaar via www.matrix.nl. Ik zou zeker niet te lang wachten met deze want ja, dit gaat gewoon helemaal gaaf worden. Je kunt ook eventjes vastkijken op de site van Paylogic, want ook daar kun je gewoon de kaarten kopen. Heb je eerst een ideetje nodig van, wat kan die Ferry Korsen nou altijd nou? Ik denk als je Ferry Korsen intikt bij YouTube, dat je immens veel, ja, gave filmpjes ziet. En misschien ook al een preview van zijn weekend album release party. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek. Een artiest. Die je zeker niet mag missen: dat is de Uprising Star Joe Suckey. Hij komt gewoon hier uit Nederland. En deze jongen, jongen, die heeft alweer een komende knijter van een hit te pakken. Hier is hij met de nieuwste release: Zomp. En hou me lekker op jouw C-Webzaltwoord. Tot aan 11 uur vanavond brengen wij de hit. Gewoon in jouw huiskamer. Kijk er, over het wereldwijde wij de web. Zijn wel te volgen via www.principe.slashcore.nl Vallen de ijspegels al bij je naar beneden? Dat kan niet anders met deze geweldige pla nieuwe plaat van Joe Suki. Uit op Radical Rhythm. Zo. Onthoud deze titel goed. Deze ga je nog vaak horen. Zeker hierbij zie je het. Want dit is een van mijn nieuwe favorieten. Een andere nieuwe favoriet van mij is Antranig met Spankit. Je kent er waarschijnlijk wel uit. Uh, hij is uitgekomen op Subliminal Records. Maar nu zijn er ook hele gave remixen van. En ja, een gave remix die zeker het ijs van de dakgoot uh, laat knallen. Dat is de remix die DJ Tjus heeft gedaan. DJ Tjus, Iberican remix. Met Spank It, je hoort meer bij Op jouw CFM Zandvoort. Tot aan 11 uur. Onwijs hete beat. Hierbij zie je het op jouw CFM antwoord En ja, als je een beetje DJ-producer in spé bent... dan heb je het met grote letters natuurlijk al in je agenda staan. Dit weekend natuurlijk. Dancefair. En ja, Dancefair heeft niemand minder dan Nicky Romero weten te strikken. Nicky Romero, de jonge DJ-producer, is misschien wel de verpersoonlijking van de term Rising Star... ...gezien het rappe tempo waarmee hij een A-status heeft bereikt in de wereld. In 2009 brak Nicky Romero internationaal door met de remake van de Groove Armada klassieker My Friend. Deze track haalde de vierde plek in de beatport overal top 100... ...en zette de toon voor Nicky's volgende producties... ...met remixes voor Chesto, Grooveyard, Flowrider, David Ketta en natuurlijk Green Velvet Flash. Oftewel, de meest gedraaide trekt tijdens festivals in 2011. Originele producties als Camorra, Toulouse, Keyworld en Generation two, uh, 303. Met de typische Nicky Romero sound genieten. De support van artiesten als Hardwell, Chesto, Sidney Samson, Swedish House Mafia, David Ketta en vele andere. Ondanks zijn overvolle agenda wil Nicky graag aanwezig zijn op Dancefair. Hij zal op zaterdag de Workflow Seminar verzorgen in de Get Involved Area. Gemodereerd door Dennis Ruijer. Hierin vertelt Nicky hoe hij te werk gaat bij zijn producties en optredens. Maar de belangrijkste reden voor Nicky is dat hij alle vragen wil beantwoorden van DJ's en producers die van alles over hem en het vak willen weten. Ja, Nicky Romero zelf over Deens weer. Waarom ik dit wil doen is omdat ik twee jaar geleden ook met heel veel vragen zat over produceren, het DJ vak, etc. Het enthousiasme waarmee Nicky spreekt over delen van zijn kennis sluit perfect aan op de visie van Dansfair. Delen is de Q World uh, op Dansfair. Naast Nicky heeft Dansver natuurlijk meer grote artiesten die hun kennis komen delen. Denk aan Simon Dunmore, Leebek Look, Secret Cinema, Lucien Fort, Zani, Ernesto versus Bastian, Shermanology. Benny Rodriguez, Michel De Hay, Deepak, Sidney Samson, Johan Gielen, Fato Gonzalez. Maar ook kun je, je demo laten luisteren in de demo Feedback Lounge. Hier zitten onder andere Defected, Hard Soul Pressings, Fusion Records, Outside the Box, Samsung Beats en Slice Record. Op de Borja's vloer zijn onder andere de volgende merken vertegenwoordigd. UAD, Pioneer, SSL, Numark. Roland, Euphonix Noord, Artura, Moke, Dyna Audio, Api, Prism, TubeTech, Audient, Apogee Core, Waldorf en nog vele andere merken. Dancefair vindt plaats op 11 en 12 februari van 10 tot half 9 in de Jaarbeurs in Utrecht. Wil je meer informatie ga dan naar de website www.dancefair.nl Ja nog even dus voor in de agenda 11 en 12 februari in de Jaarbeurs in Utrecht vindt het Dancefair plaats. Kaarten zijn hiervoor te kopen via PayLogic. Een dagkaart uh, voor de zaterdag of zondag kost 35 euro. Wil je het hele weekend erin? Dan kan ik me gerust voorstellen. Dan ben je 55 euro kwijt. Tot zover dit nieuwtje. Gauw door met nieuwe muziek. En dat doen we met de vriend van de show Alistair Albrecht. En zijn nieuwe track Color of My Skin samen met Arnold Jarvis. Dit is hier het. Op jouw 106.9. stop forgiving forget about the difference no no no colors in the way of living and can it be the color of my skin that gets me down inside my mind can it be the color of my skin that wakes me up to what i feel inside come on people Or our self-expression? I think it's the color. Ivan Rose en Rod Damon Space Expedition En ja, dat brengt ons bij dat het alweer bijna Valentijnsdag is En ja, als je nog niet verliefd was, dan word je het nu wel Want zoals jullie weten, ja, is het bijna tijd alweer van het jaar Om de vlinders te laten vliegen en de harten te laten bonzen En waar het normaal gesproken op 14 februari Valentijnsdag is Zorgt Gossip er keihard voor dat het dit jaar allemaal anders is dit jaar zal niet de 14 e van de maand te boeken ingaan als de dag van de liefde, maar zaterdag 11 februari 2012. Een datum waarop de dag zal veranderen in een nacht. Een nacht die niet alleen uit liefde zal bestaan, maar ook uit spanning, energie en seks. Het is maar dat je het weet. De tweede editie van Cosip is namelijk aanstaande en met The French House King... De UK Wonders en Holland's Finest in de line-up... zijn kaartjes met zoetsappige teksten en lieve beertjes... ineens volledig overboden geworden. Dit jaar draait Valentijnsdag namelijk maar om één kaartje. Een kaartje voor Gossip met onder andere... Bob Sinclair, Shapeshifters, Shermanology en Quintino. Tijdens de exclusieve Valentine Edition van Gossip... dat op kerstavond 2011 al zorgde voor een spetterende avond... kan je dat dus dit jaar... ...weer een rustig overdoen. Want dat het een fantastische avond zal worden, is nu al geen geheim meer. Bob Sinclair is na David Ketta de populairste muzikale Fransman ter wereld. En met zijn vele bekende hits zal hij Amsterdam ontoveren tot het Parijs van Nederland. Meer romantiek is er dus gewoonweg niet denkbaar. Zijn nieuwste hit I Wanna Fuck You With You is momenteel dagelijks op de Nederlandse radio te horen. En de tekst spreekt voor zich. Na liefde komt zonneschijn. Naast de Franse superhelds zullen tevens de shapeshifters aanwezig zijn om een opstreepende sound aan jullie te presenteren. Deze UK guys hebben veel hits waaronder SheFreaks en Helter Skelter op hun cv staan. En door recente samenwerkingen met Germanology, die ook onderdeel uitmaken van deze line-up, heeft Nederland het uh, afgelopen jaar meer dan ooit kennis met dit rockende duo kunnen maken. Just not to be missed. Ja, dan Holland's finest on Kosep. Naast Germanology zal Quintino aanwezig zijn met zijn epic sound. En iedereen wat, weet wat dat betekent. Madness. Aangevuld met Lucien Ford, Michael Mendoza en Mitchell Niemeyer... ...is de benaming finest dus dan ook volledig verklaard. Ja, Valentijn 2012. Anders dan alle voorgaande jaren... Vergeet een keertje een bloemetje te kopen. Ja, omdat het deze keer gaat om slechts één kaartje. Eén kaartje dat er echt toe doet. Een kaartje voor de op zaterdag 11 februari. Een kaartje dat dus meer liefde zal geven dan welk ander kaartje ook. Een kaartje dat ervoor zorgt dat je niet tot 14 februari hoeft te wachten onder je brievenbus. Twijfel dus niet en zorg ervoor dat je vriend of vriendin jouw ruim voor 14 februari vol liefde aanstaart. Ja, dan dus in de agenda. Deze zaterdag 11 februari, Bob Sinclair, The Shapeshifter, Shermanology, Quintino, Lucien Ford, Michael Mendoza en Mitchell Niemeyer. De entree die was voor de early bird tickets slechts 10 euro. Ja, wil je gewoon een kaartje kopen in de pre-sale, dan ben je 20 euro kwijt. De tijden zijn van 10 tot 5 uur in de morgen. En wil je meer informatie, ga dan naar www.nieuwgossip.nl En ja, de kaartjes, je kunt ze kopen via Ticketscript en alle free record shops. Wil je voor VIP informatie, ga je naar info.concertgroup.nl Tot zover dit nieuwtje van See It Goud Door, met nieuwe muziek. En dat doen we met de nieuwe van Alec Kenji, Chasing Clouds. Zometeen staat hij weer helemaal voor je klaar rond de klok van 10 voor 10, de See It Party Guide. En ook de tweede uur. Gaan we een beetje sfeer proeven van Ibiza? Zie het op jouw CV Zandvoort. Where else? En dan kijk ik kijk naar de klok, en dan is het er weer tijd voor de one and only See It Party Guide. En is het zit best wel vol als ik het zo zie? Waar kun je vanavond heen? Waar kun je morgen heen? Ik heb ze allemaal hier op een rijtje staan. Dat horen we ook wel eens anders. Ja, vanavond kun je terecht bij het feestje Format in Club R in Amsterdam. Ja, vanaf 11 uur ben je welkom tot 5 uur in de ochtend voor 13 euro. Exclusief 4 natuurlijk. Kaarten zijn te koop via Logic en verwacht Techno. Met In Air 1, Juan Sanchez, Invites, Michel De Hay. Olene Kadar Live en Kevin Arneman. Dan is er VJ Escapation en In Air 2 wordt gehost bij Johnny on the Run, Stefan Oldenkergen en Stooge Wilson en de Sluwe Vos. Vanavond kun je ook naar Hurley Burly, dat vindt plaats in Club NL in de Nieuwe Zijdse Voorburgwal van 169. Vanaf 11 uur ben je welkom, dus je kunt zo door vanuit ziet Wat vind je daar zo'n DJ Johnny de Mol en Dimitri Nakov uit Frankrijk? De minimale leeftijd voor dit feest is 18 jaar, over de prijs is niks bekend. Je kunt vanavond natuurlijk ook gewoon naar de escape in Amsterdam gaan, daar vindt het een wekelijkse feestje sappig plaats. En ja, dat stappen gaat worden, dat zal vast wel lukken. Met Delivio Reven en Aaron Gill, Nena, Daziel, Giancarlo, Owen Joyce, Sam Fox, Kimberly Ramirez, Jermaine Anthony en Michael Valentino en Dimitri Nikita. Kaarten zijn 12,5 euro, exclusief V. Dan gaan we naar het feestje Nights Now, dat vindt ook vanavond plaats, in de Melkweg in Amsterdam. Kaarten zijn 12 euro, exclusief V. En ja, verwacht Gary Clawel en His Imaginary Hit System en VJ Sync. Wil je meer informatie? www.90snow.nl Dan gaan we naar de zaterdagavond, want dan is het Girls Love DJ's Feest in Club Air in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom tot 5 uur in de morgen. Kaarten zijn 16 euro exclusief en zijn te kopen via PayLogic. Ben je te laat? Dan kun je ook kaartjes kopen aan de deur. Dan zijn ze 18 euro ook weer dat je een kaartje moet uitprinten hè en uh, ja wie zijn er in de line-up? Funky Matt, Rubix Guerrilla Speakers Jascha, Jeff Solo Monte Cristo en het wordt gehost bij Mr Simpson en in Air 2 daar staan de kudde dieren Clever en Edik F Super 14K visuals Marciano Viers Shaneka Paparazzi en Dr. Akward en Dimitris Angels. Zoals elke zaterdagavond kun je ook naar het wekelijkse feestje Brainwash in de Escape in Amsterdam. Zoals elke week zijn de kaarten deze week ook gewoon weer 16 euro fee. En verwacht in de line-up niemand minder dan DJ Raimundo. Frederica Abbas, Miss Bunty en Costa Onsax. Wil je ook nog naar de Eclectic? Dat kan, want in de Eclectic staat DJ Words. Ja, je hoorde hem net al... Tijdens de nieuwtjes, de uh, Party Gossip. Als je geen zin hebt in Valentijnsdag, Dus dan kun je hier voor 20 euro via Sea Tickets een kaartje kopen. En ja, in die lijnen: Bob Sinclair, Shapeshifters, Lucien Ford, Quintino, Shermanology, Michael Mendoza en Mitchell Niemeyer. Wil je dichter bij huis houden? Dat kan natuurlijk ook, want morgenavond staat in de patronaat in Haarlem Let In Lovers weer paraat voor je kaarten zijn 15 euro exclusief V en aan de door 18 eurotjes. Ja, de website van deze party is www.foodclub.nl En ik zal u toch even die lijnen vertellen, want hij is lekker. Irgi, Roog, Alex Roos, Jasper Clash, Mark McRoland en MC Hyde. Dit was de Party Guide voor deze week. En ja, ik ga jullie niet de tweede uur insturen zonder deze gave plaats van Soep. Misschien ken je hem nog wel, Soep New York, Londen. Hij komt alweer uit 1992, was dit een ja, hele grote clubhit in, hier in Amsterdam. Ja, in 2008 heeft uh, Chocolate uh, Puma al een poedelek uh, hiervan gemaakt. En ja, ze waren hem een beetje vergeten. Maar ja, tijdens het opschonen van hun harde schijven kwamen ze hem tegen. En ja, weet je wat het mooie is? Je kunt hem ook gewoon helemaal gratis downloaden. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is als je naar de Soundcloud pagina gaat van Sa uh, Chocolate Puma. Dan kun je op de of uh, buy this track uh, klikken. En dan uh, moet je hem liken, natuurlijk, op, de op zijn uh, Facebook pagina. Dus dan heb je gewoon een hele vette track, helemaal gratis. Als je zegt, ik ken die track helemaal niet. Nou... Ik zal je geheugen opfrissen. Tot aan 11 uur is dit soep met New York, London in de Chocolate Puma Bootleg. En houden we ook zeker het tweede uur van het in de gaten. Wat een, he een hele gave Echt een hele gave club! Kijk, rechtstreeks vanuit die pizza van vorig jaar. Dit is het? En ik zie jullie zo naar het nieuws en weer van 10 uur. The best, the best, the best, the best, the on the <laughs> best, <laughs>